10 uur Gert Kluuk met het NOS-journaal. De chefstaf van het Witte Huis William Daly stapt op. Als reden voor het vertrek van zijn belangrijkste adviseur geeft president Obama op dat Daly meer tijd met zijn familie wil doorbrengen. Maar er zijn al lange berichten dat Daly het niet kan vinden met andere naaste medewerkers van Obama en met politieke leiders in het congres. Daley was onder meer minister onder president Clinton voordat hij een jaar geleden chefstaf werd, wat ook wel de op één na belangrijkste functie in Washington wordt genoemd.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 Dit was het NOS journaal NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Geo Lippens. Goedenavond, tot 11 uur. Vanavond zijn we bij u met de sport van de dag. waarop Lionel Messi alweer werd verkozen tot beste voetballer ter wereld. Zometeen meer daarover. Het is ook de dag na de ontknoping van het EK Allround. Daar maakte Sven Kramer een glorieuze rentree op een groot kampioenschap. Bij hem is het nog veel sterker dan dat ik ooit in het verleden heb gezien. Het heilig moeten winnen. Leemvrommer was dat. Ook andere kenners geven straks hun mening over de kampioen, over Sven Kramer. En Epke Zonderland en Jeffrey Wammers proberen morgen een Olympisch ticket te verdienen. Maar hoe goed ze ook presteren, er mag er uiteindelijk maar één naar de Spelen. En dat wordt zo goed als zeker Epke Zonderland. Toch houdt Jeffrey Wammers hoop. Ja, er is zeker nog wel een kans. Ik, doe, ik heb ook gewoon laten zien dat ik, uh, dat ik finales kan halen de afgelopen WK's. Dus ja, kansloos uh, schat ik mezelf niet. Vanavond ook uitgebreid aandacht voor een man die zeker weet dat hij volgend jaar op de Spelen rondloopt. Charles van Kommene was eerder chef de mission van de Nederlandse ploeg. Nu geeft hij leiding aan de Britse atletiek en dat is een prestigieuze baan. Ja, ik voel me daar ook wel mee uh, vereerd. Uh, het is een beetje alsof er een, uh, een schaatscoach van uh, Zimbabwe, de basis in Tijalf of ja. Zo is het wel. Nou, dat vind ik wel het eer. En we horen waarom er twee tenten staan op het veld in het stadion van Telstar. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in, langs de lijn. Na nou, de FIFA Ballon d'Or 2011 is Lionel Messi. Dat was. Dat was oud-PSV'er Ronaldo in zijn goede dagen... twee keer wereldvoetballer van het jaar, vanavond in Zürich. Hij maakte daar de beste speler van het afgelopen jaar bekend... en dat was dus niet al te verrassend, Lionel Messi. Die uitverkiezing heeft Messi te danken aan de bondscoaches... en de aanvoerders van alle nationale elftallen die bij de FIFA zijn ingeschreven... en aan journalisten uit al die landen. Dus heeft Messi zijn gouden bal ook te danken aan Frans van den hof van Football International, want hij stemde namens Nederland. We hebben hem aan de telefoon. Frans, goedenavond. Goedenavond. Uh, Frans, heb jij ook op Messi gestemd? Ja. Ja, ja dat was... Uh, we hebben half november uh, onze uh, stemmen moeten indienen. Uh, en toen was er nog geen shortlist. Dus toen kon je kiezen uit 23 kandidaten voor de voetballer van het jaar. En 10 kandidaten voor de, voor de trainer van het jaar. En uh, nou ja, goed. Uh, ik denk dat heel veel mensen de keuze hebben gemaakt tussen Messi en Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ik ook. En uh, Messi uh, kwam er uiteindelijk als beste uit. Wat mij ineens eraan doet denken: zou de uitslag niet anders zijn op het moment dat je al die mensen weer opnieuw laat stemmen? Uh, als je op een gegeven moment drie man hebt: Messi, uh, Xavi en Ronaldo, en dan gewoon iedereen weer opnieuw laat stemmen, zou het dan misschien wel eens heel anders kunnen uitpakken? Uh, in theorie wel, natuurlijk. Ik denk in dit geval niet. Maar uh, ja, wanneer de top wat breder is, wanneer je zeg maar een stuk of vijf, uh, zes kandidaten hebt die. Uh, die, uh, ja, die echt zeg maar, uh, belangrijke, uh, belangrijke graden zijn om die uh, gouden bal te winnen, dan zou dat zomaar kunnen, ja. Jij doet dat stemmen uh, eigenlijk al sinds, sinds 2001, hè? Hoe komt het eigenlijk dat jij als enige Nederlander dat altijd mag doen? <laughs> ja, ik ben, uh, toen uh, zat ik bij Sportweek en toen ben ik gevraagd om uh, correspondent te worden voor het blad Frans Voetbal, het organiserende blad. Uh, toen had je nog de, de, de verkiezing voor, uh, voor alleen voor, uh, voor voetballen van het jaar, Europees voetballen van het jaar. Daarnaast kreeg je later de wereldvoetballer van het jaar. Uh, de, de, de prijs voor Frans Voetbal werd, werd dus... De jury was samengesteld uit alle correspondenten in alle Europese landen. Uh, en later is die, zijn die, beide prijzen zijn, zijn, zijn, zijn verenigd. Dus dat uh, had puur te maken met het feit dat ik uh, voor de Blad uh, correspondent was. Ja, ja, je zegt het net, hè, die prijzen die zijn verenigd. De gouden bal, de Frans voetbal, dat gaat helemaal terug naar 1956. Uh, ja. Toen zat jij niet in de jury. Uh, nu had die FIFA zelf ook een prijs voor wereldvoetballen van het jaar. O, waar, waarom zijn die twee prijzen samengevoegd? Ja, ik heb het nog even nagekeken net. Ik zag dat de laatste vijf jaar dat de, de, de winnaar van de gouden bal en van de FIFA, dat dat dezelfde was. En ik denk dat, uh, ja, dan had je binnen een maand als je twee verkiezingen... Uh, tot, tot 1997 konden alleen Europese spelers de gouden bal winnen. Daarna konden alle in Europa voetballende spelers konden die, die prijs winnen. En uh, nou ja, toen zag je ook dat een groot aantal Brazilianen heeft gewonnen. Zoals Ronaldo, Rivaldo, uh, Ronaldinho, enfin, dus, uh, dus Kaka. De spoeding werd, werd wat dat betreft uh, in die zin dunner dat, ja, dat steeds dezelfde namen vielen. En toen hebben ze besloten om beide verkiezingen... Op één hoop te vegen. Ja, over dezelfde namen gesproken. Messi nu alweer voor de derde keer achter elkaar winnaar. Ja. Zit in een heel illustre rijtje. Um, je hebt dus ook op Messi gestemd. Was het eigenlijk de enige logische keuze? Ja, nou ja, Cristiano Ronaldo is topscore van Spanje geworden met 40 doelpunten. Dat is ook niet mis. Um, maar ik denk als je naar de prijzen kijkt, um, nog aangevuld uh, later uh, overigens met, met de Wereldbeker voor Clubteams. Hij nou, heeft hij wederom een uniek jaar gehad. Ik denk dat, dat er uh, vorig jaar meer discussie uh, had kunnen zijn en ook was rond de winnaar. Toen uh, waren Xavi en Iniesta natuurlijk uh, bijzonder succesvol met de Spaanse Nationale Ploeg. Uh, toen was de verkiezing van Messi iets meer Maar ik denk dat we dit seizoen uh, zeker niet, dit jaar, want het gaat over jaren, maar zeker niet gold. Je zou Maxavi heten hè? En iedere keer naast die Messi op, de, op dat stoeltje daar moeten gaan zitten ja. in die zaal. Hij is drie keer derde geworden, zag ik. En uh, nou ja, Messi is nu drie keer achter elkaar winnaar daarvoor, twee jaar tweede. Dat zegt ook al iets voor een jongen van 24 jaar... die al vijf jaar dus uh, constant uh, aan de top staat. Dat heeft geen enkele snelle voor hem uh, presteerd. Uh, Kluif zei ook vandaag dat hij verwacht dat Messi misschien wel 6, 7 keer de goudbal gaat winnen. Ja, dat maakt hem tot de beste voetballer aller tijden. Ja, nou hebben jullie ook gestemd op de trainer van het jaar. Dat is uh, Pep Guardiola geworden, de trainer van Barcelona. Was dat ook de man die jij op jouw briefje had staan? Nee, ik had uh, Joachim Leeuw als eerste. En de Duitse was bondscoach? Voor... Ja, het was, het was een voor de interland tegen Nederland. Maar ja, ik vond, ik vond, ik vond de Leeuw eigenlijk ook vorig jaar niet echt kenning hebben gekregen. Die uh, verdiende met het Duitse team. Uh, ja, Guardiola is natuurlijk een keuze waarin iedereen zich kan vinden. Uh, er zijn meer uh, mensen die natuurlijk bij die, die, die absolute top horen. Ferguson uh, uh, en Mourinho. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, ja, is het geen verrassing dat het uh, Guardiola is geworden. Nou wordt het dit jaar een belangrijk voetbaljaar natuurlijk met het EK. Wie weet, misschien krijgt Leu um, volgend jaar wel deze prijs. Het is niet te hopen hè, van Nederland. Want dan wordt Duitsland Europees kampioen, hè? Ja, wellicht. Hè, ja. Nou ja, goed, het is natuurlijk ook interessant. Kijk, als je in EK, in, in, zeker in EK-jaren, waarin Messi dus niet zo'n prominente rol zal spelen... is het natuurlijk interessant uh, om te kijken of Messi ook uh, zonder uh, zeg maar, zich te kunnen profileren... op een dergelijk podium uh, voor de vierde keer de gouden bal kan winnen. Frans, dank voor de uitleg. Oké, okay, graag gedaan. Dat... En dat was Frans van den Nieuwenhof. Hij praatte over de verkiezing van Lionel Messi tot wereldvoetballer van het jaar. Gaan we schaatsen? Het was zijn eerste titel in bijna twee jaar. Sven Kramer kwam juichend over de finish bij het EK Allround.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 noemen, keek vol bewondering naar de prestatie van Kramer. Ik vind het grandioos wat die jongen heeft laten zien. Niet alleen maar omdat hij dus uh, dit jaar goed rijdt... maar om uit een blessure zo terug te komen. En dan niet een kinderachtige blessure, maar echt een, een erge blessure... waardoor je een jaar eruit bent om dan dus meteen terug te komen. Je ziet vaak dat sporters dus wel terugkomen na een blessure... Maar dan hebben ze enige tijd nodig om er weer bij te komen. Dan beginnen ze met een vijfde of een zesde plaats... en als het dan goed gaat, dan komen ze nog wel terug is naar de heeft eerste Heeft u iets plaats. gemerkt dat er iets troef liep? Of? Nee, nee. Ik, ik heb gewo gewoon de, de 500 meter is niet gelukt. Maar aan de andere kant was er zo verschrikkelijk veel omstandigheidsverschil... met name door die wind... Dat, uh, ik denk dat de wind een belangrijke rol op zijn 500 meter heeft gespeeld, waardoor hij uh, die 37-7 reed. Want normaal gesproken dan hoeft hij bij Jan Blokhuizen niet zo ver achter te komen. Dan een halve seconde zou genoeg zijn. Dus als hij 37-3, 37-2, 37-4 had gereden, had ik het redelijk normaal gevonden. Maar hij wint vervolgens drie afstanden, dus je kunt niet zeggen dat het kinderachtig was. Kan het dan dat je op dit niveau weer terugkomt? Dat is gebleken. Het kan. Hij kan, hij kan uh, natuurlijk op dat niveau terugkomen. Maar niemand had verwacht, ook ik niet, dat hij meteen op dat hoogste niveau te, zou terugkomen. Ik en wat had hem... zegt dat over Sven Kramer? Nou, Sven Kramer is gewoon een van de, ja, zeg maar, een van de allergrootste schaatsrijders die we tot nu toe hebben gehad. En dan, moet ik, dan kijk ik dus naar verschillende dingen. Ik kijk dus ook naar zijn uitstraling. Ik kijk dus naar de wijze waarop dus, hij uh, schaatst. De wijze waarop hij, dus met zijn tegenstanders omgaat. Maar bij hem is nog veel sterker dan dat ik ooit in het verleden heb gezien. Het heilig moeten winnen. Ik heb dus nu Kart Schenk een paar keer naar de wereldtitel mogen helpen. Rintje Ritsma die heeft bij mij een jonge ranje goed gereden. Maar daarna is Rintje Ritsma nog zes keer Europees kampioen geworden. Maar de wijze waarop hij dat doet, dat vind ik werkelijk grandioos. En kijk, hij heeft Rintje nog niet ingehaald. Rintje is zes keer EK geworden en hij haalt nu zijn vijfde. Maar je kunt ook wachten dat hij natuurlijk daar overheen gaat. Of er moet iets bijzonders gebeuren. Maar ik voorzie op dit moment geen concurrentie van hem. Dat zei Leen Vrommer tegen Ayold Kloosterboer. Uh, hoe bijzonder zo'n comeback is, dat kan Jos Gijzel ons vertellen. De inspanningsfysioloog werkte onder meer met triatleet Axel Koenders... met de voetballers van Ajax en de nationale hockeyselecties. De vraag is wat de titel van Kramer hem zegt. Het zegt iets over zowel het schaats als Sven Kramer zelf. Punt 1 Sven Kramer zelf. ziet vaker dat sporters na blessures gesterkt, lichamelijk en mentaal terugkomen. Je ziet bijvoorbeeld ook het Marco van Basten effect met het EK 88. Met Rieners Michels zie je het Yvonne van Gennep effect. Bij de spelen van uh, Monterey, 88. 88, ja. Die was ook geblesseerd in de wintertijd. In de aanloop naar de winterpak komt sterker terug en wint drie keer goud op te spelen. Maar heeft zo iemand als Sven Kramer dat wel nodig? Was toch weinig mis met zijn mentaliteit? Er was weinig mis met zijn, maar hij is geblesseerd geraakt. Hoe dan ook. En vrij langdurig geblesseerd geraakt. Dus dat verhoogde de gretigheid om weer top te gaan presteren. En gevoegd bij het feit dat hij... in December twee weken op de Canarische eilanden is geweest om het vermogen wat hij in de periode november altijd wat verliest door de vele wedstrijden en het reizen naar en van wedstrijden. Dan moet je weer opnieuw vermogen opbouwen. Dat heeft hij gedaan daar. En dan kun je weer binnen een paar weken toppresteren. U weet alles van het menselijk lichaam in de sport. U heeft uh, vele disciplines uh, bewandeld binnen de topsport. Wat kunt u van een afstandje zeggen over uh, Kramer als, als topsporter? Heeft hij zijn lijf. Uh, ja, vernieuwd vorig jaar? Nou, ik ken niet precies de inhoud van zijn trainingsprogramma's... maar ik zie nogal eens vaker, niet alleen bij Sven, maar ook bij andere schaatsers... dat ze in de zomer te veel doen. Zoveel doen dat ze vaak zwinters een beetje uitgeblust raken. En dat vele doen in de zomer wil ook nog wel eens tot blessures aanleiding geven... in zijn algemeenheid. Terwijl schaatsen aan zich geen blessuregevoelige sport is. Want je krijgt er geen keiharde spierpijn van in je kuit en in je bovenbenen... zoals je dat met hardlopende springen wel krijgt. Dat betekent dat je met schaatsen, maar ook met fietsen veel sneller herstelt... en weer veel sneller in topvorm kunt zijn. Ja. Je hoeft er geen half jaar over te doen. Ja. Sven Kramer is schaatser. Uh, hij is zwaar geblesseerd geweest. <Klacht> kan je in een andere sport wel zo terugkomen als dat in schaatsen... wat toch een vrij kleine sport is... Zou dat kunnen? Ja, als ik kijk naar alleen Veldhuis, die in wezen helemaal niet geblesseerd geraakt is, maar zwanger is geweest, bevallen is en nu ook weer aan de top terug is, die is er ook een jaar, anderhalf jaar uit geweest. En niet die sport, als je talent hebt en je hebt zoveel trainingsjaren achtergrond en je bent er een half jaar of een jaar uit, dan kun je in een paar weken, zo niet een paar maanden weer top zijn. En dat zei Jos Gijzel over Sven Kramer. Niet alleen in Nederland, ook in Noorwegen werd de prestatie van Kramer gevolgd. In dat land woont al sinds jaar en dag onze eigen schaatslegende Kees Verkerk. Kees, goedenavond. Goedenavond. Had je verwacht dat hij zo gemakkelijk zou terugkomen van die blessure? Nee, dat, ik, vorig jaar hebben ze mij gevraagd, dat zei ik, dat, dat ken ik bijna niet. Maar het is ongelooflijk wat hij gepresteerd heeft. Fantastisch. Ik, ik vraag me alleen af wat die blessure geweest is. Maar het, het, het, het hele punt voor mij is geweest dat hij dus een klap kreeg natuurlijk. Dat hij verkeerd gestuurd werd. Dat het hem een, een Olympische medaille schelde. En dan misschien dacht ik dat hij nog een jaar door zou gaan. En dan of gaan fietsen voor geld of weet, of weet ik veel. Maar nou moet hij nog eens een keer een paar jaar tegenaan. En daarom heeft hij volgens mij een rustperiode rust, uh, gehad. Om er eens goed over na te denken. Ook over het geval natuurlijk of dat hij met zijn trainer door zou kunnen gaan of willen gaan. Ja, die hebben zoveel gewonnen samen. Dus wat hij wat hier gepresteerd heeft, is voor mij ongelooflijk. Wat je ervan gezien hebt, Kees, uh, is dit een kampioen die terugkomt inderdaad na zo'n lange blessure... en die misschien wel frisser is dan ooit? Hij gaat nog twee, drie jaar gaat hij gewoon alles winnen. Zonder blessure, hè? Nee, dat, dat weet je nooit voor zijn leven niet. Ja. Nou, was dit een titel op buitenijs. Uh, ben jij nog steeds fan van schaatsen in de buitenlucht? Nou, uh, als het over het schaatsen gaat bij de jeugd en bij de mensen die van tochten en van toeren houden... Nou, dan is het absoluut het buitenijs. Uh, dan wil ik ze dus aanbevelen die AP-debaan bijvoorbeeld. Maar, maar als het wel wedstrijden gaat, om eerlijkheid. En echt de waarheid eruit halen. Wie het best is. En die dus geen voor- of nadeel had. Wij konden vroeger bijvoorbeeld een eerste of een tweede pool starten. Dan had je mooi weer, dus middags om één uur. Dat was veel te warm. En aan een uur, drie, vier ging het opvriezen. Dan had je perfecte ijs. Dat heb ik zelf een keer meegemaakt in Insel. Regen op vrijdag of aan op de vijf kilometer. Dat scheelde met twintig seconden. En dan dacht ik na twee wereldrecords. En een, en een, uh, en een uh, ja, maar mijn titel was weg. Ja. Door, door die, door die uh, 10-15 minuten regen. Die wisselende omstandigheden. Toch waren de omstandigheden ja, daar in Budapest wel een stuk beter... Uh, dan bij sommige wedstrijden in het verleden. Ik denk dan weer even terug aan jouw Europese titel in 1967, dacht ik. Hè? Ja, dat was in Lati met 25 graden onder nul. Ja, dat is even wat anders, hè? Ja, ja. nou, dat was gelukkig, want we hebben daar geen titel mee droeverij, hè? We hebben daar een drie kilometer gereden, anders had alles bevroren geweest. Ja, vanwege die omstandigheden. Ja, ja, precies. En dan ook nog een heleboel wind daarbij. Wat toch hè, Kees, dat was natuurlijk wel heroisch schaatsen in die tijd. Ja, daar praten de mensen nu nog over. Er werd ook nog heel veel nagepraat over die ene actie van Sven Kramer. Uh, vlak voor de finish, dat juichgebaar richting Erbe wennemars en daarna die kickfinish, uh, die ja. verboden is hè? Want er was nog een protest van de Noorse Bond. Wat vind je daarvan? Uh, kijk, als hij dus met een seconde of twee geslagen wordt... dan zou ik zeggen, nou, protest, dat geldt hier wel. Maar als je dus met 37 seconden naar huis wordt van nummer 1 tot nummer 3... dan moet je gewoon je bek houden, want dan is alles misgelopen. Dan is het hele seizoen voor de Noorden tot nog toe, mislukt. Mm. En dan goed. gaan ze naar andere dingen zoeken. Maar ik vind het van de Noorden een beetje laf. Als ze een, een van de weinigen zijn die geprotesteerd hebben... tegen het blokje wat wegschoot en tegen de... de, de, de, de de finish van, van, van, van Sven Kramer. Ja, het blokje was van ja. Blokhuis, hè? Die, ja, blok, die ja. inderdaad in zijn race even een blokje aantikte... en ook mogelijk ja, gedisqualificeerd had kunnen worden. Ja, ja. Nou ja, ik reed vroeger met mijn hele been... dat kun je nog eens een keer terugkijken... reed ik tussen de blokjes door. Net voor de ingang van de elekt elektronische tijd. Maar dan ging ik, voordat ik ging rijden... ieder blokje wat op de tweede plek lag... dus niet de eerste, maar de tweede en de vierde en de zesde... die schopte ik weg, want dan kon ik daar... Vijf minuten daarna kon ik er lekker mijn potjes tussenin zitten. Ja. Maar ken ik ken nou dat bijna niet meer. Want ze zien mensen zitten voor de televisie te kijken nu. En die gaan dingen zoeken waar ze eigenlijk geen recht op hebben. Dus ze hebben Noor voor de televisie gezet. Die heeft het opgenomen. Die heeft het tien, twintig keer afgedraaid. Die heeft gezegd, nou misschien kunnen we hem pakken. Kramer. van hij is niet te pakken. Zeg Kees, hoe, hoe zit dat eigenlijk in jouw tweede vaderland? Vinden ze daar, want met Nederland was Noorwegen zo ongeveer het enige land... waar ze allround schaatsen nog belangrijk vonden. Vinden ze daar dat allround schaatsen nog steeds belangrijk? Ja, ja, ze willen dat opzetten tegen het skiën. Maar dat lukt natuurlijk niet, want ook dit weekend was de grote Tour de Ski... Op de, in, in, in, in Duitsland en in Italië. Die ging op hetzelfde punt, maar er zitten dus, laten we zeggen... 2 miljoen mensen naar skiën te kijken en misschien 200.000 naar schaatsen. En nu het zo slecht loopt want met die bukkel die laatste jaren... ja, dan wordt het steeds minder interesse natuurlijk, hè. Ja, vind jij dat jammer? Blijven, want, want je was ja. natuurlijk zelf een echte allrounder ook. Ja, ja. Maar vind je het jammer dat de Nooren dat eigenlijk een beetje laten vallen nu? Ja, kijk eens, als je in Nederland kijkt... dan heb je iedere keer in de Nederlandse kernploeg van vier man... Heb je een nieuwe man, ieder jaar bijna. En in Noorwegen zijn ze nog steeds met Dukkel bezig, al vijf jaar. Maar nu komt er een goede juniorploeg aan... omdat die jongen die dus de 2 tot de 15 meter werd... ik heb vroeger nog tegen zijn vader gereden, die Patterson. die heeft nou een team van vier, vijf man onder de 18 jaar. En dat kan wat worden in de toekomst. Maar ja, dat maakt misschien nog over drie, vier, vijf jaar. En inmiddels gaat dus interesse achteruit, omdat er niks gebeurt. Nog even terug naar de grote man van het afgelopen weekend, Sven Kramer, de kampioen. Uh, in welk rijtje mogen we hem nu zetten? Nou, uh, hij gaat nog twee jaar door. He, het is nu twaalf, hij moet veertien dus halen. En daar haalt hij één of twee gouden plakken. Als je het goed bekijkt, want ze hebben we het nu al over selecteren op welke afstand hij gaat koekeloeren. Vroeger moesten wij overal mee meedoen. Nou, dan gaat, hij, dan gaat hij boven iedereen uit. Boven iedereen uit. Be, be, zonder, zonder twijfel gewoon de beste schaatser alle tijden? Ja, ja, ja. Kees, bedankt. En we gaan die beelden terugzien. Die oude beelden van jou met die blokjes. Ja, ja prima. I'm starving.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 Go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's, That's why fun. the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No a fake.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 Een oud-nummer in een nieuw jasje. The lady is a tramp. Uh, de oude zanger is natuurlijk Tony Bennett. De nieuwe zangeres is Lady Gaga. Mooi duo is dat. In Londen begint morgen het Olympisch kwalificatietoernooi turnen. Bij de Nederlandse mannen strijden twee kanshebbers om één ticket. Epke Zonderland en Jeffrey Wammers. Maar de Turnbond heeft al bepaald dat als beide turners voldoen aan de internationale eisen... dat dan de medaillekandidaat naar de Spelen mag. En die medaillekandidaat is Epke Zonderland. Dus begint Wammers morgen aan de meerkampwedstrijd in de wetenschap...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 De plek of naar de, naar de finales. We spraken elkaar in Stoetkart Toen had je erover dat je advies bij een sportjurist ging inwinnen. Ben je wat wijzer geworden inmiddels? Ja, gewoon zijn wel wat dingen gewoon wat duidelijker geworden. Het is niet dat ik hele strijd aangaf wat en ook, maar ik wou het gewoon duidelijk hebben voor mezelf, omdat ik daar uh, ja, me verder nooit mee bezig ga, ook niet voor gestudeerd heb, wat ik toen ook aangaf. Mm. Dus ik vond het wel fijn dat er gewoon een professional naar uh, om professional te laten kijken. Maar heeft het jouw situatie ook veranderd?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 En dat zei Jeffrey Wammers, de Nederlandse turnvrouwen die beginnen met een onervaren ploeg aan het olympisch kwalificatietoernooi in Londen. Door een blessuregolf moet bondscoach Gerben Wiersma ervaren krachten missen... en daarvoor in de plaats kwamen nieuwe namen. Die moeten proberen om bij de top 4 in het landenklassement te eindigen. Alleen dan is olympische kwalificatie een feit. Het jonge Oranje werkte vandaag de training af in de O2 Arena. Een kennismaking in een reportage van opnieuw Edwin Cornelissen. Het is leeg en stil in de O2 Arena op deze maandagochtend. Geen publiek, niet toegelaten tijdens deze trainingen. En het enige wat je aanvankelijk hoort, dat is dit. Een dame die met grof geweld de kauwgom van de vloeren aan het verwijderen is. Maar dan... Ladies and gentlemen, welcome to the North Greenwich Arena... for the visa international gymnastics podium training day for women... Ja, het heeft iets potsierlijks met zo'n lege arena. De speaker die met groot enthousiasme aankondigt dat de training gaat beginnen. Daar zijn ook de turnsters, onder meer dus van Nederland. Niet in de sterkste bezetting, want er waren nogal wat gevallen. Joy Goedkoop, Yvette Moshagen, Celine van Gerner, Sanne Wevers. Allemaal niet in staat om hier te turnen. En dat betekent dus dat er een jonge en relatief onbekende ploeg aan de start verschijnt. Gerben Wiersma, de bondscoach. Stel ze eens even aan ons voor, die nieuwelingen. Uh, hier links zie je Diana Teunissen. Ah, want hoe oud ben jij? 20. Ik heb uh, heel veel blessure leed gehad. Dus uh, ja, daardoor ben ik eigenlijk uh, nooit erbij geweest. Rotterdam was ik dan reserve in uh, Ahoy En verder, verder niks eigenlijk. Dus dit is eigenlijk een beloning voor doorzettingsvermogen? Ja, misschien wel. Diane is heel goed op brug. Ze heeft een hele hoge moeilijkheid. 5,8. Dus uh, we gaan hopen dat hij foutloos doorkomt en dan uh, komt er een mooi cijfer op het bord. En naast Diane hebben we staan. Eile Wilbrink? Uh, 16. Uh, zij kan heel goed op vloer, uh, uh, kan zij het totale plaatje leveren. Dus dat is de uitstraling en het gymnastische en het acrobatische deel als één toneelstuk opvoeren. Nou, Je kan uh, gewoon goed laten zien wie je bent en um, alles laten zien wat je in huis hebt. Je kan er een goed showtje van maken. Je kan er een goed showtje van maken, hoe doe je dat? Nou, Een goede, uh, goede uitstraling te laten zien en um, ja, gewoon te laten zien wat je kan dat moet je woensdag maar eens even goed uh, bewonderen. Ze staat met een grote glimlach op de vloer, dus uh, dat kan ze fantastisch. Kijk, dus van waar in het team. En naast haar? Lisa, top. 15. 15 jaar. En ja, eigenlijk uh, wat jou betreft de nieuwe lichting, uh, Zij steekt er echt bovenuit. Ja, ja, Lisa is uh, verreweg de beste van haar leeftijdscategorie. Ja, zeker weten. Lisa dus, uh, ja, een van de toptalenten van Nederland. Uh, ze heeft al wel wat ervaring op de uh, wat kleinere toernooien, de juniorentoernooien. Ja, ze heeft uh, de jeugd-HK uh, geturnd twee jaar geleden in Birmingham... En dit jaar heeft ze de EEOF gedaan uh, in Turkije. Is dat voor jou wel prettig dat je alvast een beetje wat hebt kunnen ruiken aan die grote toernooien? Ja, dat denk ik wel. Want het is nu, nu ik zo'n zaal binnenkom, dan heb je wel een beetje het gevoel dat je dat al eerder hebt gehad. En hoe is dat eigenlijk om zo als jonkie uh, ja, zo'n groot toernooi mee te gaan doen? Ja, dat is echt super Jim ja. ja. Les, kunnen we je om je warm-up voor 2? De training in die lege en nog ongezellige, immens grote hal... is heel belangrijk voor de Turnsters, want het is de enige gelegenheid... die zij krijgen om in de wedstrijdhal te trainen. Dus daar gaat ook Nederland. Aanvankelijk zijn er problemen op de brug, er vallen er nogal wat vanaf. En ook op het toestel dat volgt, de balk, gaat het niet vlekkeloos? Hé hey dames, um, wat verwachten we eigenlijk van uh, dit Olympische kwalificatietoernooi, Lisa? Uh, nou, dat we gewoon met het team een goede prestatie neerzetten. En uh, zo weinig mogelijk fouten maken. Uh, ik verwacht dat we daar gewoon positief staan met ons team. En dat we elkaar zo omhoog kunnen halen dat we het maximale uit onszelf halen. En dan zien we wel wat erbij uh, komt kijken. Is dit wat jullie betreft een, uh, een aanzet tot meer voor de toekomst ook? Een, uh, een leermoment zeg maar? Ja, tuurlijk. Elk evenement wat je mee kan pakken is uh, iets waar je van leert. En wat je weer mee kan nemen naar het volgende toernooi. Klinkt toch wat anders hè, met die nieuwe namen en dan niet uh, zo'n Joy Goedkoop of Celine van Gerner. Maakt dat ook dat je verwachtingen toch wel wat anders zijn geworden van dit toernooi? Dat ja, daar waar het misschien in het verleden uh, logisch zou zijn dat jullie je zouden kwalificeren voor de Spelen... dat het gewoon toch wel nu uh, van toeval afhangt een beetje? Ja, toeval Dan zou het helemaal uh, uh, op het geluk gebaseerd zijn. Kijk, de kans is minder groot geworden nu Celine en Joy uh, er niet bij uh, zitten. Dus het, uh, het geeft wel wat minder ademruimte voor de coach. <laughs> maar uh, ja, er is nog steeds wel een kans. En hij wordt alleen kleiner. Gymnasts and coaches dat completely this final rotation. Will you please collect all of your belongings and make your way out of the arena? Jimmy Winehouse met Our Day Will Come. Je zou in de aanloop naar de Olympische Spelen van Londen... maar de grote baas van de Britse atletiek zijn. Dan ben je verantwoordelijk voor wat de Britten trots de moeder aller sporten noemen. Een normaal mens zou bezwijken onder die immense druk... want er wordt veel geëist van de nationale atletiekploeg. Laat die verantwoordelijke man nou een Nederlander zijn. Charles van Kommernee, voormalig atletiekcoach... en technisch directeur van NOC NSF. Voormalig de technisch directeur van NOC NSF. Hij is een geboren Amsterdammer die nu in Londen woont. We spraken af in een café in Osdorp... vlakbij de plek waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Ik vroeg hem waar hij zich het meest thuis voelt. In Londen of in Amsterdam? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik heb twee thuis, hè. Uh, ja, ik kom uit Amsterdam en daar kom ik graag terug altijd... Uh, zeker om erbij, uh, Dit erbij deze tijd van het jaar. Hè? Um, maar ja, Londen is waar ik woon. Uh, ik woon nu inmiddels uh, al bij elkaar, ook al zeven jaar, in uh, groot brittannië Dus dat voelt ook wel nu als thuis. Hoe is Engeland om, om je werk uit te oefenen, om de sport te bedrijven? Ik bedoel, is dat toch een heel ander gevoel dan in Nederland? Is het, is het minder vrijblijvend? Ja, je geeft eigenlijk het antwoord al. Ja. Het is minder vrijblijvend. Um, kijk... De overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. Uiteindelijk is het sport en tofsport, daar gaat het om winnen. Maar uh, in Engeland is het, is het uh, meer zwart-wit. Uh, het gaat daar echt om winnen. en Niet om, uh, laten we met, uh, proberen bij de eerste tien te eindigen. Of uh, eigenlijk is, wordt zilver eigenlijk nauwelijks al benoemd. Uh, het heeft daar meer, winnen is, is belangrijker dan, dan in Nederland. Ja, want het is wel grappig. Uh, in deze tijd van het jaar kijken wij allemaal vooruit naar de grote evenementen die er gaan komen. De EK voetbal, nou daar zijn de verwachtingen heel hoog. En daar neemt volgens mij niemand genoegen. Met minder dan uh, de overwinning. Misschien een finale plaats. Tour de France komt eraan. Je moest er heel erg om lachen. Uh, altijd weer uh, die hoop. De favorieten, mogelijkheden. En dan uiteindelijk blijkt het altijd wel wat tegen te vallen. En de spelen natuurlijk. Ja... Ja, dat zijn terugkomende fenomenen altijd in de Nederland. En dan um, um, um, uh, bijvoorbeeld die, die, die, die, die, die dat vooruitzien naar de Tour de France. Um, waarbij er dan zo'n veelbelovende nieuwe lichting is. Die dan uh, echt probeert dan, een, een, een, op de top van hun kunnen een tiende plaats te bereiken. Ja. is onbekend in uh, zoiets in Groot-Brittannië. Um, of... Um, de vlag gaat uit bij een tennisspeler die de top 100 haalt. Ja, dat, ik blijf me ook in Nederland daar altijd over verbazen. Het is irrelevant. Um, ja, maar nu met de Olympische Spelen komen, dan uh, wordt er eigenlijk alleen maar goud geteld. Dat, uh, zo, zo, uh, ja, Die nuance is er verder niet. Vind ik ook weer een beetje jammer. Want een, iemand die. Uh, een medaille haalt. Dat vind ik best wel respectabel hoor. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Dat het dat verschil in topsportbeleving zo anders is in Engeland als hier? Of in ieder geval het verschil van de mensen hoe ze er tegenaan kijken? Hmm, ik denk niet dat ik daar een antwoord op heb. Hoe dat komt. Maar het is wel meer gedragen in de hele maatschappij. Hè? Dus... Is presteren daar gewoon veel noodzakelijker dan hier? Uh, in ieder geval zijn de verschillen tussen... Uh... Rijkenarm wat groter. Dus um, overleven is daar ook een grotere kunst, denk ik. Dus je hebt daar uh, bepaalde gedeelten in ja, om Liverpool, maar ook in Londen. Ja, dat zijn, dat zijn bijna ghetto's. Die, je, die vind je in Nederland niet, in die mate. Dus um, ja, kijk, de helft van mijn team... Nou, niet de helft, maar een groot gedeelte van het team... Ja, dat zijn sporters die komen uit kansarme gebieden. En in het beste geval hebben ze dan één ouder. Of, hè, Veel hebben ook geen opleiding. Dus um, ja, dan is atletiek wel een, uh, een, een, uh, een, een escape eigenlijk. Um, dat fenomeen heb je minder in Nederland. Is dat een beetje het verhaal wat je ook vaker hoort? En dat is natuurlijk weer een hele andere gradatie. Maar over de Afrikaanse atleten, van ja, het is de enige kans om te ontsnappen aan de armoede. Ja, dat, dat, dat geldt zeker voor uh, atleten in Kenia en Ethiopië. Uh, um, ja, de hele familie is daarvan afhankelijk. Ja. Ik, ik, denk, ik, praat dat niet, uh, ik vind niet dat dat goed is. Zo. <laughs> He, maar het, uh, dat is wel de realiteit. Hoe moet je daarmee omgaan als verantwoordelijke voor de sport? Want je bent natuurlijk in Nederland verantwoordelijk geweest als chef de mission van de Nederlandse Olympische ploeg. Uh, nu ben je verantwoordelijk voor de Engelse atleten. Uh, ja, dan heb je met dat soort belangen ook te maken. Mensen die afvallen, vallen dus ook af in die kans, in die race, om, om uiteindelijk rijkdom succes te hebben. Ja, er is geen plaats voor emotie als het gaat om selecteren. Selecteren moet je doen op prestatienormen. En daar, daar moet sympathie geen, en antipathie ook niet, een rol spelen. Dus dat kan je wel, kan wel scheiden, hoor, als, als professional. Um, en dan daarna, kijk maar naar wat de consequenties zijn. Maar um, um, die keuze maken is niet zo moeilijk. In feite, ik vind dat sporters zichzelf selecteren. Op het moment dat ze het onderwerp van debat worden, dan zijn ze al in feite niet goed genoeg. Een echte topper, daar twijfelt niemand aan. Ja, je selecteert zichzelf. Ja, Ik las laatst een, verhaal over, een mooi verhaal, vind ik het wel, uh, over een Engelse sprinter, 200 meter loper. Die uh, niet meer gesteund wordt door het Engelse Olympisch Comité. Uh, want ja, uh, te veel geblesseerd enzovoort enzovoort. Die heeft nu via, ik dacht via ebay, via een of andere een internetsite, heeft hij geprobeerd geld binnen te krijgen om zich in elk geval te kunnen gaan plaatsen voor Londen. Dat is aan de andere kant ook wel weer prachtig. Ja, dat is creatief. Dat is uh, James Ellington. Um, en die heeft uh, toch uh, een bedrag van 33.000 pond uh, uit weten te halen. Dat vind ik wel mooi. He? Dus... Uh, um, hij maakt in ieder geval de kans groter dat hij zich uh, goed kan voorbereiden. En dan uh, moet hij het op de trials laten zien. Want hoe ga je daarmee om als technisch directeur van de Atlantiekbond? Uh, zeg jij dan van, nou ja, prima dat zo'n jongen dat doet. Uh, dat hij daarmee geld ophaalt en laat hem lekker trainen. En als hij goed genoeg is, gaat hij naar Londen? Ja, uh, er is maar één criterium bij selectie. Is wie is er sneller dan de ander? Of springt verder of werpt verder. Niet... Uh, wie zit er in de selectie of uh, wie is in welke mate ondersteund. Dat is wel een van de mooie dingen aan de atletiek, denk ik. Het is heel makkelijk voor iedereen te begrijpen. Degene die als eerste door de streep komt, die is beter dan de nummer twee. Daar is geen jury aan te pas. Uh, de selectie is in principe vrij makkelijk. Maar goed, zo'n jongen die dat dan op eigen houtje doet... Uh, zit jij af en toe niet in een spagaat dan? Uh, dat je bij jezelf denkt van ja, ik ben wel verantwoordelijk voor die club. Uh, alles moet volgens de regels. Aan de andere kant, ja, we weten allemaal uh, hoe de meeste mensen begonnen zijn. Uh, die zijn ook met allerlei omwegen uiteindelijk op de plek terechtgekomen waar ze, waar ze horen. Ja, Het geldt voor mezelf ook. Uh, nee hoor, het, is, het, het maakt me helemaal niks uit uh, welke weg... Ze bewandelen. Het gaat om het eindresultaat. Ik vind het wel mooi. Als iemand uh, probeert op zijn eigen manier... Uh, beter te zijn dan een ander. Uh, daar is ook alle ruimte voor. Um, maar het is heel simpel. Als, uh, als atleten volle ondersteuning willen... dan moeten ze aan bepaalde selectiecriteria voldoen. Prestatienormen. Op het moment dat ze dat niet doen... dan... Dan zijn ze op zichzelf aangewezen en dan moeten ze maar creatief worden. En dan het ongelijk bewijzen door beter te besteden. Nou, dat probeert hij. Zo zijn er wel meer. En dan, uh, dan kijken we op de trials wie het het beste gedaan heeft. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk voor de Olympische Spelen? Um, target is um, acht medailles en waarvan minimaal één keer goud. Dat zou... Um, en de beste prestaties zijn van het Britse atletiekteam bij niet-geboycott te spelen. En um, dan, ja, als dat gehaald wordt, dan gaat de vlag uit. En als het niet gehaald wordt, dan sta ik de dag erop uh, op Heathrow, denk ik. Want dan gaat jouw kop er gewoon af. <laughs> zo hard is het ook alweer. Ja, ja dat weet je als, er, uh, als je contract tekent. Uh, dat vind ik ook uh, goed, hoor. Want zo... Uh, um, so, ga ik ook om met uh, de coachingstaf en met de atleten. Dus dat moet ook voor mij gelden. Ja, dat is uh, uh, het ultieme functioneringsgesprek eigenlijk. De Olympische Spelen. Dus, uh, als je daarnaast, daarna ook zou blijven... dan verlies je denk ik ook uh, geloofwaardigheid. Ja, als, je, als je het hele jaar door en vier jaar lang erg uh, zwart-wit... De, de, de criteria toepast, moet dat voor jezelf ook gelden. Maar hoe, hoe lastig is dat? Want hoe frustrerend is het bijvoorbeeld dat je sommige dingen hebt waar je gewoon helemaal niks aan kunt doen? Zeker niet als verantwoordelijke, als coach sta je misschien nog wat dichterbij. Maar uiteindelijk, ja, als zo'n atleet moet presteren, er kunnen zoveel kleine details beslissend zijn. Ja, ja een van de belangrijkste dingen uit je job is de, de, de, de kans op, op toeval uit te sluiten. Dat krijg je nooit tot nul gereduceerd. Maar dat is wel waar we dagelijks mee bezig zijn. Het, uh, geluk en pechfactoren zoveel mogelijk elimineren. Um, ja, dat, dat, is, dat accepteer je. Dat weet je. En, is, en dan word je niet uiteindelijk na mee verrast. Uh, bij volle bewustzijn kies je daarvoor. Uh, ik zou ook kunnen kiezen om een ander beroep te, te doen, hè? Uh, je zou gewoon nog coach kunnen zijn. Ja, ja ik, ik ben nu hoofdcoach. Dus ik, ik, uh, ik coach met name de coaches. Dat is een fact of life. Hè? Dat is, uh, je kan wel tegen de zwaartekracht zijn, maar die is er. En het regent ook af en toe. In Londen zeker. <laughs> ja, in Londen zeker. Dus ik, ik doe daar verder niet moeilijk over. Uh, daar daar staan ook andere dingen tegenover. Het is ook een verrond. Ja. De topsport, daar uh, da, da, da, da, da zitten ook mooie kanten aan. En dat, uh, je weet alleen nooit uh, hoe je leven er na vier jaar weer uitziet... en waar je woont en werkt. Ja, part of the game. Je zei net iets leuks. Je coacht de coaches als hoofdcoach. Hoe lastig is dat in een land als Engeland... waar uh, atletiek toch een hele andere traditie heeft dan in Nederland? Uh, daar sta je dan ineens als Nederlander, als Amsterdammer tussen al die Britten... Ja, die, die, waar we atletiek gewoon met de paplepelers ingegoten. Het was niet zo'n moeilijke start. Omdat ik... Um, ik was persoonlijk coach van een aantal Britse atleten. En die hebben het aardig gedaan. Eentje won een Olympische titel. En ander won een andere medaille op de Olympische Spelen. Dus de geloofwaardigheid was niet in het geding. Um, geloofwaardigheid is alles, eigenlijk, als coach. Um, maar het is inderdaad, ik, ik, ja, ik voel me daar ook wel mee vereerd. Uh, het is een beetje alsof er een, uh, een schaatscoach van uh, Zimbabwe... in uh, de, de, de basis in Tijalf of zo. Ja. Zo is het wel. Nou, Dat vind ik wel een eer. Ik vind dat wel leuk. Ik keek op tegen... Al die succesvolle grootheden uit Amerika en, en, en, en, en Engeland ook. Want je hebt Sebastian Coe, Steven Ovet, heb je waarschijnlijk toch nog zien lopen. Ja, zeker. Ja. En nu, uh, nu zit ik met z'n koffie te drinken. <laughs> ja, uh, Step is natuurlijk um, nu de grote baas achter de Olympische Spelen, de organisatie daarvan. En uh, ja, goed, die relatie verandert natuurlijk. Nu kijk ik niet tegen hem op. Dat is nu... Maar als jonge coach... Toen was ik misschien een jaar of 29. Ja, uit Nederland. Dan ben je alleen maar met grote ogen en grote oren... en uh, kennis aan het opnemen. Uh, ja, het is een lange weg geweest... Maar wel een uh, mooie reis. En nu, uh, en op een gegeven moment word je wakker. En dan uh, ben je hoofdcoach van het Britse team. Nou. Het is een harde wereld, daar hebben we het al over gehad. Uh, aan de andere kant, je staat zelf ook bekend als een behoorlijk harde uh, leider... die niet uh, ervoor schuwt om af en toe harde maatregelen te nemen. Ja, maar dan, het voordeel daarvan is, is dat het dan ook klaar is. Dat is duidelijk. Dus uh, doormodderen dat levert vaak alleen maar hoofdpijn op en uitstel. Ja, en we hebben geen tijd, hè? Dus, het, uh, moet, hè? het moet, hè? Uh, voor augustus moet het zover zijn. Ja, ik, ik had uh, slechts 3,5 jaar de tijd. Nu nog acht maanden te gaan. Dus de factor tijd is belangrijk. Um, ik ben altijd erg van bewust vanaf dag één. Dus je kan besluiten om bijvoorbeeld... Um, te investeren in harmonie, eh, draagkracht. Dat is heel Nederlands, hè? Ja. ja. Harmonie, draagkracht, consensus in de begeleiding. Een begeleiding is een. Eh, om een beeld te geven. Als we naar de Spelen gaan, of naar de Olympische Spelen. En dat team van mij bestaat uit ongeveer 80 atleten en ongeveer 40 begeleiders. Dus het is een groot uh, gezelschap. Dus groepsdynamiek is een enorm uh, belangrijke factor. Dus ik zou kunnen voor kiezen om harmonie te krijgen, waardoor mensen met, meer met plezier dingen doen, of zich verantwoordelijk voelen. En, maar dat kost enorm veel tijd en die tijd is er niet. Dus ik um, moest in feite een aantal harde beslissingen nemen in de eerste uh, half jaar, de eerste drie maanden. Dat ruimde wel een hoop op. Dat bedoel ik, mensen vervangen vaak. En, um, um, maar dat zijn geen plezierige dingen. Dat is ook moeilijk. Dat is ook vervelend. Um, maar je wint er wel tijd mee. En in feite, als je maar 3,5 jaar de tijd hebt... in feite heb je geen keuze omdat je erop afgerekend wordt, omdat je gewoon puur op, ja, op eremetaal wordt afgerekend. Want ik heb wel eens in een Engelse krant gelezen dat je hebt gezegd... van ja, ik hoef ook geen vrienden te maken, want straks aan het einde van de rit... Ja, dan kijken die mensen toch alleen maar van wat heb je nou uiteindelijk binnengesleept. Ja, dat zal uh, in, in een aantal andere sectoren van de maatschappij ook best zo zijn hoor. Eh? En uh, ik denk dat veel voetbaltrainers worden uh, elke twee, drie weken wel... Uh, uh, hangt dat boven nou, Dus uh, dat is helemaal niks unieks. Uh, is ook wel... Ik vind dat wel uh, een, van de, uh, een van de interessante aspecten aan topsport. Uh, winnen en verliezen en de consequenties daarvan. Yeah. En die vrienden, ach, die vind je wel buiten de topsport denk oh, ik. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Ik ben uh, gezekeld met een, uh, een grote schare... Uh, Echt, ja, grote scharen. Ook weer, uh, ondrijf, maar <laughs> Nee, maar ik. Uh, ik, ik, ik uh, vooral in, in Nederland. Er is altijd goed, goed thuiskomen vanwege de, de vriendschappen die er zijn. En dat is belangrijk. Uh, maar die, dat, dat, uh, die hebben weinig of niks. Velen hebben niks met mijn werk te maken. Ja. En zelfs in Engeland geldt volgens mij als je wint. Ja, dan heb je een hele hoog... Ja, maar dat zijn oppervlakkige vrienden. Ja. Dat was de uh, titel van uh, het goede doel, van oh, nee, mij. Het nummer. Gaan we nu. Uh, doe maar. Gaan we nu draaien? Nee, niet doe maar. <laughs> het goede doel. <laughs> hey, Dank je voor het gesprek. Graag ja. gedaan.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 Het aan een stromen, want ze is mis nederland, nooit meer alleen, nooit meer alleen. Nooit een feest, als jij niet bent geweest. Als je wint, heb je vrienden aangevraagd door Charles van Kommernee niet het goede doel. Ook niet doe maar, maar het was die Vrienden samen met Herman Brood. Ze keken wel even raar op bij eerste divisieclub Telstar. Vanochtend vroeg stonden er opeens twee tentjes op het veld in het stadion. Het gaat om een actie van een groepje supporters. Verslaggever Rob Fleur wilde er meer van weten. Tenten op het veld van Telstar, wat betekent dat? Dat betekent Occupy Telstar, een bezetting. En daar, dat schrijf je op de volgende manier, O-C-Q... Pie. Dus op zijn Engels, taart. Later komen we nog op terug wat we daar precies mee bedoelen. Maar Telstar, de nette rustige club, is een bezetting, wat is dat? We zijn het zat, dat is wat er staat. En wat zijn jullie zat? Uh, we zijn het zat dat de tribunes niet helemaal vol zitten, dat de prestaties tegenvallen. En daardoor uh, laten we onze solidariteit zien door tenten neer te zetten. Of jongens, we zijn het zat. Waar komt dit vandaan? Ja, dit komt eigenlijk vandaan. Afgelopen zaterdag is onze commercieel manager Hammerstein op de radio geweest. En die heeft eigenlijk een oproep gedaan van... jongens, uh, we zijn eigenlijk een beetje teleurgesteld. We willen meer publiek. Wij gaan dat ondersteunen door iedereen op te roepen die een voor vertelster heeft... om hier naartoe te komen en zijn tentje op dat hoofdveld te zetten... dat we de boel gaan ondersteunen. Commercieel directeur Steven Hammerstein, het Telsterveld is bezit. Ja, ongelooflijk. Wie had dat gedacht? Jij? Nee... Maar toen je vanmorgen hier kwam, zag je daar die tenten staan? Wat dacht je toen? Wat is hier nu weer aan de hand? Maar gelukkig zag ik al wat mensen omheen me lopen, dus ik ben er even heen gelopen. En toen herkende ik bekende, bekende figuren. En uh, ze hebben me aangelegd wat, uh, wat de bedoeling was. Dus. En kan het bestuur en de leiding van Telsa daarmee instemmen? Nou, als het, als het uh, beperkt blijft tot, uh, tot deze actie en de achterliggende gedachten, dan. Uh, dan denk ik dat we op hetzelfde pad zitten met de bedoelingen die we met de club hebben. En dan, dan zouden we ermee kunnen leven. Maar ik heb wel zorg, want ze hebben ook aangekondigd dat er meer gaat gebeuren. En, en ja, we zitten wel op ons hoofdveld. Ja, als er heel veel tenten op komen, je weet nooit wat er dan gaat gebeuren, hè? Nou, dat klopt. En, en vorige week werden we nog uh, genomineerd als één naar beste veld in, in Nederland. En, en nu komen ze met deze actie. Dus ja, ik, uh, ik heb wel zorg... Maar voorlopig met een kniphoog laten we het even op ons afkomen. Nou, laten wij dat dan ook maar doen met een kniphoog. Occupy Telstar dus. Derde ronde in de FA Cup. Gespeeld in Engeland, Engelse beker dus. Arsenal met 1-0 gewonnen van Leeds United. Doelpunt gemaakt trouwens door Thierry Henry, 34 jaar. Hij is teruggekeerd bij Arsenal Routinier. Hij was de matchwinner. Hij scoorde 10 minuten nadat hij als invaller voor het eerst weer in het veld was gekomen. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er natuurlijk gewoon weer. Zometeen kunnen je gaan luisteren naar Met het oog op morgen. Gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u nog een prettige avond.